Uur. Gert Ruk met het NOS-journaal. De inspectie samen met de politie of een aantal zwaar gehandicapte bewoners van het Thomashuis in Roden in Trenten seksueel is misbruikt. Een 22-jarige medewerker van de instelling is aangehouden op verdenking van het misbruik, meldt het Dagblad van het Noorden. Hij heeft het misbruik toegegeven en is ontslagen, schrijft de krant. Thomashuizen zijn kleinschalige zorginstellingen waar mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking wonen. In de vestiging in Roden is plek voor negen mensen. Bij hevige gevechten tussen milities in de Libische hoofdstad Tripoli... zijn gisteren 78 mensen omgekomen. Onder de doden zijn ook burgers, meldt het ministerie voor Volksgezondheid. Bij de strijd zijn ook veel gewonden gevallen. Het getal van duizend doet de ronde. In de stad waren de hele dag luide explosies en artillerievuur te horen. Islamitische strijdgroepen openden gisteren de aanval... op milities die gelieerd zijn aan de regering, die door de VN wordt erkend. Na de dood van dictator Gaddafi in 2011 is Libië uiteengevallen en vindt er een bloedige strijd plaats om de macht. Steven Kruiswijk gaat niet van start in de voorlaatste etappe van de ronde van Italië. Hij heeft te veel last van maagproblemen, zegt zijn ploeg. Gisteren verloor Kruiswijk altijd en zakte hij naar de tiende plaats in het klassement. Atleet Sivan Hassan heeft het Nederlandse record op de 5000 meter verbeterd. Bij de Diamond League wedstrijden in het Amerikaanse Eugene... liep de afstand in 14 minuten 41 seconden en 24 honderdste... Daarmee was ze 15 seconden sneller dan de oude Nederlandse toptijd uit 2003, gelopen door Lorna Kieplegat. Het weer zonnig, in de loop van de middag wat hoge bewolking. Het wordt 28 graden in Groningen tot plaatselijk 32 in Noord-Brabant. Vanavond in het zuidwesten kans op een onweersbui. Morgen meer wolken en door wind vanaf zee grotere verschillen in temperatuur. In het noordwesten wordt het rond de 23 graden, in Limburg plaatselijk 30. Dit was het NOS. Dit is alleen de Geest van de ANWB. De meeste vertraging is er tussen Den Haag en Amsterdam... door werkzaamheden en een ongeluk. Verder staat er een auto met pech op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Dat levert tussen Breukelen en Abkoude ruim 20 minuten vertraging op. Er zijn er ook twee rijstroken dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is bij Dorp een ongeluk gebeurd en is de weg dicht. Daardoor staat er ook een lange file op de aansluitende A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en knoppend Prins Klausplein een half uur verdraging. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag is de weg het hele weekend dicht door werkzaamheden. Dat levert op de A44 een behoorlijke file op van Amsterdam naar Den Haag. Een half uur verdraging vanaf Oegstreest. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is een ernstig ongeluk gebeurd bij Nijkerk. De weg is daar bijna ook helemaal dicht en dat leidt ook al tot drie kwartier vertraging. Verder zijn er nog steeds mensen onderweg naar Zandvoort. Dus dat levert extra drukte op op de N200 van Haarlem naar Zandvoort. Bij Bloemendaal 40 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 En de volgende formatie is onder andere bekend van Het Ding. In 1950, een Nederlandse versie van de Amerikaanse The Thing van Charles Green. Met diverse stunts waar het mysterie van het ding nu precies uh, kon zijn. te houden. De Nederlandse tekst was van Dick van der Meer en Jan de Klerk. Ook naar de speelden in 1951 gezongen door de zevenjarige toen. En Leentje van Capelle. En ook uh, High Noon. En uh, als in Holland de snelvlokjes uh, bloeien.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 Kersenmond. Ze had een wipneus en een kersenmond En wangen als twee appeltjes rond Nooit vergeet ik deze dag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 ...van Corrie en de rekels met rozen. Die bloeien, daarvoor nou, uh, Ria Valk, als ik de golven aan het strand zie. En de volgende artiest, is er helaas niet meer. Op uh, 20 februari 1974 uh, kreeg, uh, kreeg hij uh, in de auto een hartaanval... ...maar hij werd opgenomen in een Amsterdam ziekenhuis. Na een paar weken rustig ging het afhankelijk beter...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 We must be friends The dance is the first dance. The hit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 bier gedaan En al klinkt dat gekker maar die vond dat lekker Hij was uit het pad hij niet meer weg te slaan Pa wil niet uit pad Maar die is er zat Dat duurt al een jaar Dat is te veel voor haar Pa roept uit het pad het het gerstennat Of dokter de Het bier dat is weer wijs, En een jaartje later Dan weer de psychiater Weet je wat die zei Brengt u er rustig bij, u hoeft zich niet te schamen. Voortaan gaat u samen gezellig in het pad. Lekker zij als zij Is samen in het pad. De dagelijkse zijn ze zat. Dat duurt al een jaar. En het staat zo raar. Pa wil niet uitpad. Ma wil niet uitpad. Voor alle ah, ah, ah, ah, ah. en voor de Brouwerij. Ja, dat waren Sony en Rijk met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 Schoenen aan, lag opgewekt en blij. Ik weet niet waar ik heen zal gaan. De wereld is van mij. En trek er eens van tijd tot tijd al zingende. Not much Fijn. Al doe jij echt dan de dus slanke lijn. Toch wil ik vaak geen andere reden. Omdat ik zoveel van je, je hart. Al zijn je haren slecht gepermeneerd, en is het gebruik van zeep jou onbekend. Toch, Toch zal ik jou niet vergeten. Van Al ga je nu ongeschoren hapen is niet. nou, waar je met, ik je bijzonder mens aan winnen moet zijn. Keer je voor omdat, omdat ik zoveel van je houd, lief Kelder kan, toch kan ik fles maken, ons omdat ik zoveel van je De tijd van de leer, Dat zand voert uit zand voort.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 En als we het over Willy hebben. Dan hebben we het over Willy Alberti, artiestennaam van uh, Karel Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En al daar uh, overleden op 18 februari 1985... was een Nederlandse zanger, acteur en televisiepresentator. En natuurlijk uh, ja, de vader van uh, Wilke Alberti. En uh, de opa van uh, Johnny de Mol. Hè. En een grote hit uit 1968 was uh, de glimlach van een kind...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 Voor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 De als vader verhaalt hoe de sabbat begon, dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Hallelujah, Milo, heen nu daar stond Bij het Gannekefeest gingen de kaarsjes weer aan. Vrijdagavond, kogel met peren. Vuur dat niet nascht, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat dier en het het veroningsgenoot, fluistert hij. Masley. De hele mispoge, en broege, voor de hele mismoche, mazzel en broer. Voor de hele mismoche, mazzel en broer. Houd je echt nog van mij?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 In Amerika zou je beginnen Een fabriekje in Levertastijn Jij had daarvoor geen money, en believe Dus dat leende je even aan mij Ik heb eerst nog geazeld omdat ik niet van.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 Ik twijfel nou toch, wel een beetje hut, het is zo eenzaam op de boot. Um Hield haar hand op, verzamelde geld voor de jongen die het geld. De muziek van de Wahiko's met op het paron. En daarvoor Ria Valk met Rocking Billy. En ook nog Amsterdam-huild van Rita Jansen tegen... tien.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 Suzie met de wereld is leeg zonder jou en ook misschien nog zo meteen. Eh, Duwen onbekend met alles in het leven duurt maar even. Ik zeg tot ziens. De wereld is leeg, leeg zonder